1 uur. Joris Stubenivski met het NOS-journaal. De premier van Sint Maarten moet zo snel mogelijk worden ontslagen. De Rijksministerraad, die bestaat uit de Nederlandse ministers... en ministers op de Antillen, heeft daarvoor opdracht gegeven... aan de gouverneur van het eiland. Tegen premier Marlin is al twee keer een motie van wantrouwen ingediend... door het parlement van Sint Maarten, maar hij weigert te vertrekken. Zolang Marlin niet weg is, geeft de Nederlandse overheid... ook geen noodhulp aan het eiland. Volgende week praten de Duitse bondskanselier Merkel... en SPD-leider Schulz toch over het vormen van een nieuwe regering. Schulz zei eerst dat hij nieuwe verkiezingen wil... en niet wil samenwerken met Merkel. Maar de partijtop van de Sociaaldemocraten... ging vannacht na urenlang overleg toch overstag. Eerder deze week mislukte gesprekken tussen Merkel en andere partijen. De Syrische IS-strijder die in Nederland rondloopt... wordt scherp in de gaten gehouden, zegt minister Grapperhaus... van Justitie en Veiligheid... Hij wil niet ingaan op individuele gevallen en zegt dat er genoeg juridische gronden moeten zijn om gevaarlijke mensen te arresteren. Meerdere politieke partijen willen dat de IS-strijder wordt opgepakt. De man werd een tijdje terug bij een debatcentrum in Amsterdam, herkend door mensenrechtenactivisten. Bronnen rond de veiligheidsdiensten zeggen dat de, dat de Syrische IS-strijder al een paar maanden op valse papieren in Nederland is. De kroonprins van Saudi-Arabië haalt hard uit naar aardsrivaal Iran. Hij noemt de geestelijke leider van dat land, Ayatollah Khamenei, de nieuwe Hitler van het Midden-Oosten. De kroonprins voegt eraan toe dat Saudi-Arabië ervoor zal zorgen dat een eventueel conflict tussen de landen wordt uitgevochten in Iran. De spanningen tussen het Soenitische Saudi-Arabië en Sjiitische Iran zijn de laatste tijd erg hoog opgelopen. Het weer dan nog wisselvallig. Geleidelijk trekt de regen weg, al kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag af en toe zon, maximaal 9 graden. In het weekend vallen er buien, mogelijk met natte sneeuw. Dit was het nos journaal ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de N207 dicht, de weg bergambacht alvaan aan de Rijn. Er zijn technische problemen bij de Koenekopenbrug. Tot zover de verkeersinformatie.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 To no say that you did I already know I downed up from him uh, Now there's just no chance no chance. If you and me, and me never be oh, Don't me. it make you sad about me you told me you love me Why did you leave me All alone All alone Now you tell me you need me can you call me On the phone Can you call me On the phone Girl I refuse You must have me confused Other guys, not like them, baby. Bridges go burn. Now it's your, turn it's your turn to cry. So, yeah. me your go on and just. Me go on and just. Me baby, me go on and just. Go oh, on oh. and just. The damage oh. is done, so I guess I believe in Done, so I I oh, oh, oh, oh. The damage is done, so I guess I'm leaving. Oh, oh. oh, oh. The damage is done, so I guess I'm leaving. Oh, oh. oh, oh, oh. The damage is done, so I guess I'm leaving. They don't have to say, have to say you what you did. I already know. No, don't jump in. There's just no chance, no chance. You, don't get me. you and me. You don't get from me. Ja, Henny, dat is Justin Timberlake, Crime Your River. Eh, prachtig. Natuurlijk. Lekker muziek, ja, ja hoor. Toch, ja, toch? Ja, van onze gasten, Kees Nijus is hier en uh, hij heeft het liedjes opgegeven. We hebben overigens wel een andere gast. Onder de knop. Ja, die moet, die moet echt even naar deze boodschap luisteren. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de CISO Sushi Lounge. Onder het Palace Hotel in Zandvoort. Goedemorgen Martijn Prinsen. Goedemiddag in. Hoe gaat het jongen? Goed, goed, goed. Vertel. Het weekend hebben we voor de deur. Ik heb, net, uh, ik heb Kees Nuyens uh, als gast ja. en die vertelt me net dat uh, uh, er een jongetje is die wellicht de overstap naar Engeland gaat. Maar hoe oud is die? 16, maar daar mogen we nog niet te veel over zeggen. <laughs> ja. Nou, we hoeven geen naam te noemen. Maar, maar, Martijn kent hem al, want die heeft hem ook bij ja, onder 23 ja. gezien. Ja, klopt. Ja? Ja. Hoe heet hij dat, Martijn? Uh, Timo uit mijn hoofd. Je komt in de buurt, maar we houden het daar even op. <laughs> ja. Nou, vertel het maar voor jou. Uh... Nou, laten we, laten we vanavond beginnen met, met onze vrienden van Telstra, de Witte Leeuwen. Op bezoek bij, bij Jong PSV. Ja, ja. Ja, lastig potje hoor. Ja, dat is echt uh, lastig. Um, bij PSV lopen er een aantal, uh, aantal jongens die uh, uh, ja, ook al uh, bij het eerste minuut hebben gemaakt. In uh, ja, goed, uh, er, uh, twee wedstrijden nu uh, in vier dagen. Ja, ja het, wordt, uh, het, wordt, uh, uh, het worden twee zware wedstrijden. Uh, vanavond bij PSV en maandag thuis tegen Nek, de koploper. Mm -hmm. NNC moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, ik, uh, ik, uh, ik heb er zin in. Um, ja. ik, uh, je, het, het draait gewoon nog steeds goed, hè, ondanks de nederlaag bij RKC. Ja. Maar um, ja, er zit gewoon uh, uh, ja, vertrouwen in de groep. Dat, ja. dat horen we nu iedereen. Een geweldige, geweldige ploeg aan het worden, hè? Ja, ja, absoluut. Ik uh, ben benieuwd hoe, uh, hoe Tels de windstop gaat uh, overleven, zeg maar. Ja, wel, ja. Je bent bang dat er een heleboel weggaan. Uh, niet een heleboel, maar ik denk wel dat uh, op het moment dat er uh, uh, twee bijvoorbeeld vertrekken... Uh, ja, ...dat is slechts niet zo heel breed. Hè? Ik bedoel, je hebt er wel één of twee die uh, iedere, uh, iedere week minuten maken als invaller. Maar uh, ja, het verschil tussen, tussen de toppers in de ploeg en de man die op de bank zitten... ...dat is toch wel groot. Ja. Als ze maar mijn man niet laten gaan, Novak. Ja, die gaat weg. Ja, ik hoop het niet. Ja. Ja. Hij wordt gehuurd hè, van redding ja oh, oké okay. ja. ja goed we gaan, we gaan het de komende week gaan we het beleven maar ik denk dat ze winnen van jong PSV ja dat, dat zou leuk het zijn uh, het kan hoor ja. kijk ja, maar het... Mijke en, en zijn assistenten uh, die hebben natuurlijk toch een geweldige sfeer opgebouwd in die ploeg en die, die ploeg die kan draaien ja maar er zit, er zit gewoon voetbal in die, in die groep ja. en, uh, waar het het laatste jaren vooral uh, ouderwetse uh, stoepen was ja, laten we zo omschrijven uh, ja, wordt er, wordt er nu. Uh, uh, dan heb ik het niet over de achterlinie, want daar vind ik het voetbal ook wel beperkt. Maar goed, daar staan die gasten in principe ook niet voor. Ja, maar je kan daar ook zomaar één of twee man weglaten. Daar heeft hij genoeg op de bank zitten om in te vullen. Ik, uh, ik uh, ja goed, ik, ik ben. Ja, wat ik zeg, ik ben ook benieuwd vanavond. Hé, hey, die Corpus die ja, die speelde al jaren bij die ploeg. Ik heb hem nog nooit zo goed gezien. Je hebt hem nog nooit, sorry? Zo goed gezien. <laughs> ja, die, die gast die is afgetraind, dat is echt bizar. Ja. Uh, ja, oh. aanvoerder. Uh, niet voor niks. Uh, de, de Frank, die, die, die, hij zal nooit eronder ondergrens zijn. Hè? Als hij een slechte wedstrijd speelt, dan speelt hij gewoon een 6. Ja. En uh, uh, ja, de onbetwiste leider van, uh, van die groep. 12, 13 kilometer per wedstrijd loopt hij, hè? Ja, minimaal. weet ik zeker. Ongelooflijk. En ja, nou, daarom is hij ook afgetraind. <lacht> ja. ja. Nou, ik hoop dat Kees gelijk heeft en dat ze winnen vanavond. Ik, uh, ik hoop het ook. En dan zou het maandagavond helemaal feest kunnen worden. Ja, dat is het. Het, dan gaat die die tent weer volgen, hè zoals ze ook zo mooi zeggen tegenwoordig ja ben je er weer mee bezig natuurlijk ben ik er mee bezig oké okay. hey, morgen hebben we um, een aantal aantal leuke, leuke wedstrijden ja we um, hebben bijvoorbeeld United Davo zaterdag tegen Zandvoort uh, we hebben we het van... net over gehad ja ik ah, vind uh, United Davo heel gevaarlijk ik vind die, die briljantjes die ze erin hebben die kunnen zo voor een overwinning zorgen ja, ik denk dat het voor Zandvoort zaak is, om die uh, duurde een puntje om die uh, tegenwoordig. Oh, wat een voetballer is dat, zeg. Um, maar het is inmiddels wel bekend dat Giel Snyder uh, de trainer stopt na dit seizoen. Ja. Uh, dat heeft hij vorige week even ja. bekend gemaakt. Uh, ik ben benieuwd hoe de groep daarop, uh, daarop reageert. Ja. Ja, goed. En Zandvoort, uh, jullie zullen het vast al over gehad hebben. Ja, absoluut. Dat het uh, but voorlopig uh, even klaar is. Gelukkig zit er een winterstop tussen, maar anders ben je ja. hem echt heel lang kwijt, hè? Klopt, klopt, klopt. Ja. Uh, morgen een andere, andere leuke wedstrijd is uh, uh, de wedstrijd tussen HFC Zaterdag en Hoogdorp. Ja. Nummer 1 tegen nummer 2. 3 um... en 4 bedoel je? Nou, uh, sorry, ja, inderdaad ja. Hoogdorp het verloren, ja. En um, wat ik ook wel leuk vind, dat uh, zijn al twee wat, wat meer ervaren groepen, uh, Allianz tegen HBC. Nou, dat lijkt me ook een leuke wedstrijd. Er zitten allemaal, allemaal lijntjes tussen die, die twee uh, teams. Ja. Um, ja, hij begint om kwart over vier. Dus uh, mensen die om half drie met z'n keken, hebben, die kunnen nog eventjes naar uh, de Allianz toe. Leuk. Nou, en dan hebben we zondag uh, natuurlijk AFC tegen HFC. De enige, vind ik, de enige echte amateurklassieker. Ik hou mijn hart vast. Ik hou mijn hart vast. Uh, AFC is net, uh, net uh, aangeschoten wild, hè? Ik bedoel, uh, uh, trainer die, uh, die uh, net voor de groep staat, maar het eigenlijk nog niet op de heeft. Terwijl ik André zo wel echt een hele goede trainer vind. Ja, dat is het. Ja. Maar uh, ja, ja, in HFC heeft hij natuurlijk even een, een, een, een tikkie gehad met, met de blessure van, uh, van Oeh. Ja, die is. Zielig die is vind ik klaar. dat, weet je dat? Ja, hij, hij, zat, er al, hij zat er weer tegenaan en ja, hij trainde weer mee. Ja. Denk ik. ja. Ja, en nu is het definitief gewoon uh, voor een jaar klaar. Ja, wat, ja. wat is er gebeurd, uh, mannen? Er, uit nog? Weer een knie. Toch. Ja, ja. Zit op de, op de Was dat op een training of ja. wat? Ja. In uh, in, Kruismond ja, in een niet-duel niet heb ik begrepen. Of... Nee, dat zo... Hij stapte achterwaarts ja, en uh, de hij klas. zakte er doorheen. Maar ja. ja. nou, dan was het dus echt een zwakke ja, plek. Ja. ja, en levert kunstgras natuurlijk. Maar waar maak je je zorgen om, Hennie, als je dat zegt? AFC ja, uh, wil natuurlijk niets liever dan één wedstrijd winnen per jaar. Hmm. Dat is tegen HFC. Dat is hmm. echt een klassieker, zoals Martijn het ook noemde. En ik weet niet, ik denk dat die tik, dat die doorspeelt van vorige keer. Nou, dat, ja, dat weet ik niet. Als HFC het weer oppakt zoals daarvoor. Hè, ja. En, en de, de trainer is er nu ook weer natuurlijk. Hè. Gelukkig wel, ja. Nou, ik dicht ze toch weer goede kansen toe. hoor. Ook zelfs uit bij AFC. Ja, maar die, die jongen uit Goes, hè, die linksachter. Als je die uitschakelt, ben je al, al halverwege. Maar die uitschakelen, dat is het moeilijkste dat er is. Die knul die rijdt drie keer in de week vanuit hier naartoe om te trainen. En dan in de weekend is hij er ook voor de wedstrijd. Nou, dat zijn de echte, hè? Ja. Dat zijn de echte. Maar die is zo goed. Ja. Die, die, is, die staat linksachter, maar is continu linksbuiten. Dus Danny Holskar krijgt echt een zware wedstrijd. Is er nog meer uh, zondag, uh, Martijn? We hebben in de vierklasse uh, de topper tussen Zwanenburg en uh, NFC... Uh, andere leuke wedstrijden zijn onder andere Hellegrond Velzen. Uh, in de, in de uh, derde klas hebben we dit weekend eigenlijk als een van de weinige weekenden geen derby. Um, ja, en, um, we hebben in de zondag vijfde klas en daar hebben we het eigenlijk nooit over, maar dat is wel leuk. Hebben we hebben uh, Heijs um, uh, spelen en, um, ja, dat, dat, dat gaat op zich ook niet verkeerd. En die spelen thuis tegen het altijd leuke Geinburgia. <laughs> Je bent wel liever voor een geintje, merk ik. Tuurlijk, altijd hey, ik ga trouwens zondag heel vroeg naar, uh, naar Amsterdam. Want om 11 uur speelt ook Jong uh, Ajax, oh Jong HFC. Tegen uh, het tweede van AFC. Die overigens dit jaar niet zo sterk zijn, omdat al die goede voetballers uit dat tweede die spelen nu op zaterdag. Hè? Ja, klopt, die zijn er aan de zaterdag gegaan, gegaan. Ja. Ja. Maar desalniettemin, ook dat is een leuke klassieker. Ja, dat is ook een leuke klassie. Ja. Absoluut. De, de aandacht de, wat, vanuit ons gaat er natuurlijk richting, richting de eerste handballen. Ja. Als we daar winnen, heb ik een hele goede zondagavond. <laughs> ja, dat snap ik. <laughs> Want vorige week was het mis hoor met me. Die zaterdag. Oh. Ja, ja, ja. Uh, Achilles 29. Uh, gewoon een zoveel ploeg om te echt te voetballen. Ja. En uh, ja, dat, ja, weet je in. HFC... Uh, Ted, die zei het laatst ook nog, uh, Ted Verdonkselot. Uh, eigenlijk leeft Haas natuurlijk een beetje boven stand. Ja, dat is zo. En uh, ja, dat je dan een keer tegen een, uh, een zeeport aanloopt, ja, dat, uh, dat kan gebeuren. Maar ja. laten we niet meteen in de punik schieten. Nee, nee, maar als je verliest van een ploeg die, die, die zes keer slechter is dan jij... dan is het niet goed hoor, dan zit het niet nee, goed. Nee, nee, je loopt altijd een keer tegen zoiets aan. Ja, dat, is, dat, ja. is, dat zijn de voetbalwetten. Ja. Dat, uh, en dat is helemaal niet erg. Nee. Dat zet, uh, je zei het zelf uh, straks nog, Kees... Dat zet ze, ze je gewoon weer even op scherp, Klaar? Ja. ja, zo, het hoort erbij. Wat is er trouwens in die tweede divisie allemaal aan de hand, joh? Uh, de trainer van Reims, Beurs Boys, haalt in zes wedstrijden 15 punten. En gaat weg. Hij is vorig jaar met ze gepromoveerd en zijn contract wordt niet verlengd. Dat is één. Nee, hij schijnt niet, uh, tegen, hij schijnt niet uh, in, in de visie van de club te passen. <laughs> Als je zo succesvol bent, Pieter Mulders ja. hebben we het ja. over. Oh. Pieter allemaal een beetje in zoek AFC, hè? Ja. En het is een man die weet wat hij wil. Ja, en, wat, en, en die wat hij kan. Is, hij is ook een beetje eigenwijs. Nou, en dat dat, ja. dat dit meer van bij Rijsbrug. Tja. Nou, blijf oh. uien, hè? <laughs> ja. En waar doel je nog meer op Henny dan? Tweede nou, de, divisie, wat uh, is er nog meer? Uh, daar is dus het gedoe met. Nou, uh... uh, Quick Boys. Nee, ja, dus uh, okay. weg? Ja, maar dat zou... Nee, nee, het gaat over die tweede divisie. Het gesodemieten bij de Dijk, daar is het hele bestuur opgestapt. Uh, de sponsor heeft aange aangekondigd dat hij dit jaar nog uh, sponsort, maar volgend jaar niet meer. Nou wordt er dus weer geprobeerd om de sponsor terug te halen. En ze hebben geen bestuur, dat komt pas 9 januari. Ik weet het allemaal niet hoor. En nu wil je dat Martijn wat zegt, bedoel ja. je? Martijn weet er alles van. Er zijn nog vier jongens opgestapt. Nee, het, is, uh, het is een pyro. Ja. Eigenlijk de tweede divisie onwaardig, denk ik. Um, Negen spelers kwamen niet opduiken. Hoe kan dat nou? Ja, dat heeft allemaal met geld te maken. Ja. Dat is opbouwelijk. Um, nou ja, weet je, dit, dit zijn praktijken die we natuurlijk in Haarlem ook hebben meegemaakt. hebben jongboys. Mm -hmm. uh, nou goed, het zal niet helemaal hetzelfde, hetzelfde zijn. Maar. Um, ja, ja. Er zijn gewoon voetballers die. die um, um, nou, denk ik dat het bij de Dijk wel heel moeilijk is. Want een aantal jaar geleden speelden ze. Ik heb nog met Schotentuin tegen de Dijk gespeeld in de vierde klasse. Um, ja, dit, dit zijn van die, van, die, van die cowboys. Er wordt ook hoop geld in, in, in gestopt. En op het moment dat dat stopt, uh, dat, er, dat er geen aanvoer meer is, dan uh, klopt het heel zo weer in elkaar. Achilles29 uh, heeft een schuld van 3,8 miljoen. Ja. Ze zijn zogenaamd bezig met geld uit Brazilië. Ze hebben dus door die wedstrijd tegen de treffers hebben ze een hele hoge inkomsten gehad aan, uh, aan kaartjes. En daarmee hebben ze dus twee maanden kunnen betalen. Maar de kans zit er dik in dat die club het eind van het seizoen niet haalt. Dat is het volgende ding. Dan hebben we uh, de geweldige KNVB die besloten heeft dat je dus niet kunt promoveren vanuit de tweede divisie naar de Jubilee League. Katwijk heeft aangegeven dat ze dolgraag willen promoveren naar de Jubilee League. Heeft één wedstrijd verloren. Verder staan ze geloof ik tien punten voor op iedereen. En Katwijk kan niet promoveren. Het is toch te bespottelijk voor woorden, jongens? Wat zijn we nou aan het doen? Ja, die klopt toch in Kalm? Dankjewel, Martijn. Leuk dat ik op te wachten op dat antwoord. Wat vind jij ervan, Kees? Ja, ik, ik, ik vind alles een beetje vreemd wat die KVB beslist. Het, het, het, het, er zit geen logica meer in. Ik heb eigenlijk een vriend gevonden. Dus. Zullen wij een bond oprichten? Anti-KVB. Ja. <lacht> lijkt me een goede bond. <lacht> lijkt je dat wat, Martijn? Doe je ook mee? <lacht> nee, want dan valt heel veel van haar waarschijnlijk ook in elkaar. Ja, nou, nee. de KVB doet ook wel heel goede dingen. Maar, maar ik snap... Ik, ik, je, je kan hun beleid niet volgen. Er, er, er wordt zo luk en raak maar een beslissing genomen. en, en Je krijgt het maar te slikken. en je kan, ja, Ik mis ergens een stukje inspraak of, of gedachten of ideeën. Het is toch ook een ziek. voorbeeld voor Katwijk. Dat is toch doodzonde ja, en doodzielig. Is, ja, waar, waar, waar, waar speel je voor? Ja, waarom spelen we eigenlijk nog? Ja, uh, dat maakt het maar uit of je uh, vijfde of zesde of vierde of eerste ja. wordt. Nou, ja, vind... Als eerste heb je een feestje. Kunnen ze net zo goed dat zes uh, ja. bij zes introduceren voor volwassenen, want ja. daar wordt ook niet geteld. Daar wordt ook niet geteld nee. en gepromoveerd. Nou nee, ja, ja, dan gaan we maar naar curling. Ja. We gaan curling spelen. Zo is het. Jij ja, ook, maar het zijn. mee curlingen met fluitketels. Ik ga ook bij curlingen. man, ik heb wel één ding dat ik moet vertellen. Ja. ja. Um, de fameuze voelden aan de, de, de, de uh, onstars. Ja. Die uh, komen 6 januari weer in actie. Aha. En uh, ik weet waar. Nou ja, ja, ja, ik ga er vanuit dat jij er ook in. Op de heilige grond van HFC. Ja, inderdaad. Wij uh, komen in actie uh, tegen een selectie van uh, Ted en uh, Paolo, de trainers van, uh, van HFC. Uh -huh. um, dus het wordt uh, ja, koninklijk van HFC uh, 1-2 tegen de voetballer van stars uh, om 12 uur. En het leuke is dat de beste voetballer van Haarlem en omstreken Gert-Jan Tameris, die speelt mee met ons team... Ja. Nee, die doet niet mee. Oh, ah. doet hij niet mee? Nee, hij is uitgenodigd om uh, tegen de X internetians te voetballen. Ah, uh, wat jammer. Hey, en, en wanneer is dit, uh, Martijn, uh? nog een keer? 6 januari, zaterdag 6 januari. 6 januari. De bekende zaterdag ja, van de wedstrijd dus tegen de oud internationals Oké, okay, Dan nou ja. goed, dan uh, als voorwedstrijd, zeg maar. Ja, als ja. voorwedstrijd. Hartstikke ja, leuk, uh, helemaal de, goed. Het Noem het maar de, de hoofdwedstrijd, Dat uh, ook, vind ik ook. Ja. We gaan muziek draaien, jongens. Zo, dat hele een goede weekend. doei. doei. doei. doei. doei. Ja. Yes. The light that you shine can be seen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 Ook is zo'n mooi nummer. Seal, Kiss ja, from a Rose. Prachtige muziek. Ja, ja. Allemaal van Kees. Allemaal van Kees. Kees Nijens, onze gast van vandaag. Vijf minuten voor het halve uur van half twee. En uh, Kees, je komt uit Hillegom. Ja. Uh, daar is van alles aan de hand. Arjen jan Kranenberg stopt aan het eind van het seizoen. Ja, zijn tweede seizoen als hoofdtrainer. Daarvoor was hij assistent van de succesvolle Bas Naber. Maar die verloren we aan de bollenstreek. Uh, nou, Bas is helemaal gestopt hè, met uh, oh ja. trainen. Die is uh, videoanalyst bij, uh, bij AZ, bijna. En uh, ja, Arjen Jan heeft het overgenomen. En het eerste jaar uh, draaide het uh, nog lekker. Uh, met name ook omdat hij een, uh, een andere selectie had dan nu. Hij heeft nu uh, ja, eigenlijk met het verlies van uh, twee goede spitsen... met uh, Jeroen Dedel en uh, uh, Nick Verstaveren... Ja, mist hij toch uh, een stuk of 30, 40 goals in het seizoen... Ja. En dan uh, die jongen van Van Neut... die als laatste man naast uh, Frank de Groot opereerde. Ja, dat, dat, dat was wel een goed tandemtje achterin. Ja, dat is allemaal even niet. Dan is de keeper uh, Daan Ruigroek gestopt met voetbal. Dan praat je toch wel over vier spelers... die uh, bepalend waren voor het resultaat. En ja, dit is ook weer zoiets dat ik denk van... ja, goed, ik weet niet of het eigen keuze is... of dat bestuur dat uh, gedaan heeft. Dat weet ik niet. Maar hij, hij, hij, natuurlijk heeft hij het moeilijker dan, uh, dan de jaren ervoor. Ja. Dus ik vind, vind het jammer, hij, hij traint goed en ik merk dat de groep ook goed in elkaar zit. Dus, ja. Maar misschien is hij een andere uitdaging gevonden. Jij, jij gaat zondag hè? tegen Velsen? Ik ben zondag sowieso aanwezig. De dames spelen eerst voor, voor, de, voor deze wedstrijd. En G Duel is de man van de wedstrijd van de week en ik zit bij G Duel er even naast. Leuk. Volgens G zit ik op zijn knie, dus G... <laughs> Hou je knie een beetje warm, hè? Dan ik heb, uh, <laughs> ik heb uh, de tegenstander uh, drie weken geleden gezien... thuis tegen Fortuna Wormerveer. 1-7. Ja. Dat moet geen probleem zijn voor Hillegom. Ja, maar daarna hebben ze twee wedstrijden gewonnen. Ja. Dat was al drie wedstrijden geleden. Ja. En, uh, maar Vels heeft, uh, heeft best nog wel een paar, uh, paar lekkere voetballers rondlopen... hoor. die, uh, die wat kunnen doorbreken. Dus, uh, en het is fysiek natuurlijk uh, fysiek altijd uh, sterk, vri ja. vrij sterk. Ja. Dus, uh, en bij Hillegom, uh, ja, daar hebben we niet echt hele fysieke jongens. Even uh, gouden selectie door te nemen. Daar, waren, daar zitten niet echt uh, stevige duellerende mannetjes in. Dus, uh, ja, wordt toch wel een interessant potje. Het is een typische club, Hillegom. Een beetje mistig, vind ik ze. Ja, Hillegom is altijd een. Uh, ja, het zit ook precies op de grens tussen de tussen, tussen Haarmerse voetbal en de Bollenstreek voetbal. En. Daardoor wordt het een beetje grijs. Het is net geen Bollestreek en eigenlijk net geen Haardem. De kracht van Hillegom is wel dat wat bij Hillegom speelt... zijn allemaal Hillegomse jongens en meisjes. Dus de, de, de, de, de, de sociale cohesie bij die vereniging is erg groot. En daardoor boeken ze vaak nog goede resultaten. Jongens gaan voor elkaar door het vuur. Dus als ze dat kunnen handhaven... Ja, dan zal er best wel weer een Hillegom komen staan... die met elkaar zal strijden. Ik wil het met jou over iets heel anders hebben... Uh, het gebeurt zo'n 400 keer per jaar dat er een voetballer op de velden in elkaar stort. Met hartritmestoornissen, soms met de dood volgend. Is afschuwelijk. Laatst weer een jongen van 17. Ja. Wat zouden we daaraan kunnen doen? Ja, ja. Ik, ik ben geen dokter, dus ik zou niet weten waarom uh, het gebeurd is. Maar, uh... nee, maar kan jij je voorstellen dat er nog steeds clubs zijn die geen AED hebben? Nee, dat kan ik me niet voorstellen, nee. Nee, dat, dat, maar, maar, maar goed, ik, ik, ik ken die situaties niet waarom het gebeurd is. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat, die, uh, ja, dat je op zo'n jonge leeftijd al een, een hartstilstand uh, kan krijgen. Maar ja, het kan gebeuren blijkbaar. AID's ja. zijn de machines waarmee je... Uh, die hartrenomatietoestellen. Uh, ja. ja. ja. Zijn er zijn trouwens ook nog verschillende in, in ja, dingen. Dus, ja. Maar je zou ze eigenlijk op iedere club moeten hebben verplicht. Vol volgens mij was het ook verplicht. Dat is ook zo, he? hoor. Ja. Is ook, is het is ook verplicht, hoor. Verplicht. Maar waarom zijn ze dan niet op alle clubs? Nou... Ja, misschien club zijn ze wel op alle clubs... maar die dingen moet je wel natuurlijk iedere jaar... een paar keer testen. Ja. Dus, uh, en ze worden uh, ook gestolen, hè? want ze zijn ja. duur. Ja, piek. euro. euro. Nee, 250 kost. Nee, nou, dan heb je... Dan heb je eentje op batterijen. Ja. Ja, die maal moet aanslingen Dat, <laughs> ja, dat is allemaal ja. hoor. Ja. Dat is een nee, maar je, je hebt verschillen van die dingen. Je hebt de je, je binnen-AED's... en de buiten-AED's. Die buiten-AED's, die moet je hebben... Die binnen AID's die, die schijnen niet tegen uh, het vocht te kunnen. Nee, klopt. En die buiten wel. Dus, dus ja, die, ik weet niet welke dingen de clubs hebben gekocht. Ik heb die dingen 15 jaar geleden al eens een keer aan de man gebracht. Via IS Sport, bij de hockey. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat ik uh, we er ooit iets in verdiept heb. Maar die dingen zijn, ja, je moet ze wel hebben. En je moet ze testen. En je moet ze wel elk jaar kunnen bijhouden. En je moet de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... ook om de twee jaar een cursus ingeven. Ja. Het verandert iedere keer en, je, en het het ook. De KNVB zou hier een hele goede uh, uh, taak kunnen volbrengen... door te zeggen, we maken de EHBO-cursus onderdeel van de trainingsopleiding. Een trainer is altijd op het veld aanwezig. Ja, maar dan nou moet ik even terugdenken. Want wij hebben redelijk bij de KNVB... werd ook gevraagd of je je EHBO-diploma had... als je je inschreef voor de cursus van uh, TC2... En die had ik toen, maar die is ook inmiddels verwaterd. Maar ja, het zou eigenlijk een verplichte stukje moeten zijn in ja, de opleiding. Vies, dat vind ik ook. Ja, en, ja. Met, en met name bij deze twee, waar je toch ook een stukje fysiologie van het lichaam erbij krijgt. Nou, neem dat mee. Ja. Nou, ik heb die cursus gedaan, hè? Uh, reanimeren. Ja. Ik zou bij God niet meer weten hoe het moet. Nee, en als dus je met die pijp neervalt, en, uh, moet dan geef ik je een hand. Ik weet het ook niet. Nee, nee maar dat bedoel ja. ik. Ja, je moet. Ja. Ja. Ik vind eigenlijk dat iedere club zijn trainers moet verplichten. Of eigenlijk dat iedere club een, een, een, een, een cursus moet organiseren in zijn clubhuis. En de scheids. En, en de scheidsrechter, ja zeker. Dat ligt een mooie slag voor de KVB om dat uh, eens een keer op te pakken. Het zou ja. mooi zijn als ze eens een keer wat goed deden. Sorry. Nou, ze doen ook wel dingen goed hè. Ik, ik geef het je wel te doen. Hè, want we, we, we, we hebben het natuurlijk over die KVB van ja, dit gaat verkeerd. Dat, maar Elk jaar al die teams indelen. Nou, je, je, je weet, bij Bloemendaal al die teams indelen. Wat voor, wat voor geschuif dat is. Maar dan, dan moet je je voorstellen dat zo'n KVB over heel Nederland... al die teams, verenigingen moet schuiven. Ja, ja, het is toch een ja, klus. Het is toch ja precies. Het, het blijft wel een klus. Dus, ja. dus toch een klein beetje, wil ik zeggen... chapeau KVB dat jullie toch elk jaar een competitie opzetten. Elke week. Oh, elke week. Ja. Ja, ja, zelfs ja. in de vakantie. Zelfs in de vakantie. <laughs> ja. Maar We gaan ons mee Volgens mij zijn er hele simpele computerprogramma's voor. Hoor. Ja. Maar, uh, ja, maar je moet het toch doen, hè? Nee, je moet het wel doen. Ja, je moet het dus wel het werk, hoor. Mike. Ja. En, en geloof bij verenigingen, dan valt dat team uit... en dan komt dat team erbij. En dan ja. heb je te weinig spelers. Dan heb je een scheidsrechter nodig of geen scheidsrechter nodig. Dus het, het, het is toch wel een... Ja. Ja, is waar, is waar. Maar we hebben nu anderhalf uur over de KNVB gepraat. Ik vind dat we nu maar eens een ander onderwerp moeten aansnijden. Of niet? Nou, de zwembond. die. Uh... <laughs> <laughs> nou, ik zou je zeggen, ik heb van de week, heb ik dus uh, gezien, die documentaire. Ja. Over die uh, Russische, heb je dat gezien? Nee. Nee? Niet gezien? Nee. Kijken, het is onvoorstelbaar. Echt? Nou, vertel eens? Nou ja, dat, dat, dat, dat hele Russische doping, hè, dat ja. was al in, in de jaren zestig is dat al opgestart. Ja. Ja. En uiteindelijk kwam het hoofd van het Russische laboratorium. Ja, en die, die heeft uiteindelijk uh, een dubbelrol rol gespeeld. Eerst in eerste instantie uh, zorgde hij ervoor dat uh, alle uh, plasjes van alle sporters werden verzameld, die uh, negatief waren dus. Die werden allemaal ingevroren. En uiteindelijk kwam er een heel programma... dat uh, doping, doping, doping. En vervolgens uh, hadden ze een hele ingenieuze manier bedacht... om die uh, flesjes te verwisselen. Dus de positieve gingen weg en de negatieve kwamen er. En uiteindelijk is het allemaal ontdekt... want hij is overgelopen naar de VS. Daar kreeg hij, zit hij in getuigenbescherming ook nog. Dus hij uh, zit in een of ander gat ergens in Amerika... Uh, onvindbaar uh, in de McDonald's te werken of zo. Ik weet het niet, maar... Hij heeft alles meegenomen, hij heeft zijn vlucht naar de, uh, Amerika en alles bekendgemaakt. En toch, ondanks het feit dat alles bekend werd, mochten al die sporters meedoen in Beijing. Ja, het is, het is onvoorstelbaar. Ik de directeur van Doping Lam. Ja. Die zegt onder andere van agenten van de Russische geheime dienst fungeerden als courier. Ja. Die besmette urine stalen via een gat in de muur. In de muur, ja. En vervolgens onwisselde voor stalen met eerder afgenomen schone urine van de sporters. Ja, precies. Nou, dat is het. En dat, dat wordt allemaal uitgelegd in die documentaire. En, en, en hoe doet die jongen dat? Dat is echt fantastisch. Want hij gaat uh, fietsen. Hij doet de Tour de France in zeven dagen. Hè? De zeven belangrijkste calls gaan ze dan op met een hele grote groep gekken. En uh, hij had bedacht, hij had het al een keer eerder gedaan. En toen was hij uh, twaalfde geworden of zo. En hij had bedacht: ik ga het nu doen met doping. En ik wil dat mij, ik ga doop, doop, doop gebruiken. Om te kijken of ik dan beter presteer. En zo kwam hij in contact met die Russische arts. Want uiteindelijk wilde in Amerika niemand zijn vingers daaraan branden. Maar die Russische uh, uh, directeur wel. En die zorgde ervoor dat hij via zijn programma aan die doping kwam. En helemaal geregistreerd werd. En zijn plas ging werd ook in het Russische lab gecontroleerd enzovoort. En hij eindigde slechter, ondanks al die doping, dan het jaar daarvoor. Maar toen kwam dat allemaal los. Toen ging die Russ die dacht toen van... Dit kan niet meer. En die liep over naar. Amerika. Het is fantastisch. Je moet het echt zien. Hij viel helemaal toen hij uh, bij een bloed- uh, of bij een urinetest van een man zwanger bleek te zijn, of niet? Nee. Nee, nee. nee. nee, okay. nee dat was het ja, niet. is ook nee. wat gebeurd. Ja, dat is ook nee, ja, wel ja, ja, gebeurd. Ja, precies. Jors, ik ga een uh, muziekje draaien. Over een, weken, over een paar weken gaan we dus naar uh, Pyong, Pyongyang kijken. Pyongyang. Dan gaan we naar onze schaatsers, die zich iedere dag de pestpokken trainen, kijken. En die moeten dan tegen Russen ja. rijden. En dan weet je van tevoren al. dat nee, ja, het is heel erg. Het is toch te Komt ie. She fell to the floor Ja, Ennie. Um, we hebben een beller. En het is Lia is dit. En die uh, hoorde ons gesprek over de AED. En die wil daar graag iets over zeggen, toch, Lia? Ja, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn nou, is uh, Lia Sol. En uh, ik instructeur. En vervolgens langs de lijn actief geweest. Natuurlijk jarenlang. SV Zandvoort. En vervolgens uh, is er nog steeds een tekort aan mensen die een reanimatiecursus willen gaan doen. Dus uh, kom op, zet hem op en activeer dat binnen je organisaties. En daar is het eigenlijk wel heel belangrijk voor. En natuurlijk kunnen we de AED daar niet in missen. Lea, ik vind het fantastisch dat je belt. Wij, wij hebben het net uh, behandeld, je hebt geluisterd. Hè? Wij vinden eigenlijk dat iedere club verplicht zou moeten zijn... om voor zijn trainers in ieder geval en voor zijn scheidsrechters die cursus te organiseren. Ja, en als je um, goede trainers hebt, goed opgeleide trainers, laat het duidelijk zijn, uh, via de sport, dus keurig netjes, die hebben EHBO in hun pakket zitten. Uh, natuurlijk moet je daar voorwaarden zetten, jongens, we gaan ook eens per jaar een, een reanimatiecursus voor jullie aanbieden, want wat moet de club doen? Die is verplicht zelfs aan hun vrijwilligers, zelfs nog, uh, opleidingen aan te bieden om hun op peil te houden. Maar het geldt, hè? Ja. Maar ja, zo duur is het toch niet om uh, iemand van de, van de EHBO naar je club te halen? Nee, maar het kost tijd, het kost energie en de mensen zijn dan één keer en uh, het moet elk jaar herhaald worden. Het certificaat is twee jaar geldig, maar daarin moet je wel getraind en geoefend blijven. Ja, ja maar is, ik heb het net gezegd, ik heb hem gedaan, maar ik zou bij God niet meer weten hoe het moet. <laughs> ik weet, ik weet niet eens heen. waar ik die stickers moet plakken. Nee, ja, Zo'n zo apparaatje help je, hè? Die vertelt alles, hè? hè? AED. Ja. Maar dan moet je wel weten waar je ze moet plakken, toch? Ja, ja dat precies. wel, ja. Je, je, je moet ze niet op zijn bovenbeen plakken, nee nee, en nee, ook niet op de piercings en de... <laughs> de nee, die hebben wij niet. Maar, maar even, even een ander vraagje nog, Lier Allemaal van die hele mooie metalen kettingjes door yeah. met onze ja. huid heen en ja. al dat ja. leuke dingetjes. Maar ik heb nog even een andere vraag, Lier Want het is wel zo dat er tegenwoordig verplicht... Steeds meer BHV'ers zijn, bedrijfshulpverleners. die ook allemaal langs die lijnen staan in het weekend. want dan gaan ze naar de kinderen kijken gelukkig, of je neemt het. Dat is toch zo of niet? Nou ja, gelukkig wel. Ja. Want mensen zijn ook in de vrije tijd. En natuurlijk, als je medewens hulp behoeft. dan ga je, naar mijn mening, maar dat is mijn mening, helpen. Ja, ja, ja. ja. ja. Het is, nou ja, het is een. Het is een ik weet het, dat het ik heb het zelf meegemaakt ook. Het is een moeilijke beslissing, hoor, wanneer he, als, het, als het echt plotseling voor je neus gebeurt ja, en jij als bedrijfshulpverlener moet beslissen om iemand te gaan reanimeren. Ja, dat is een, een keuze die soms voor sommige mensen heel moeilijk kan zijn. Nou, bij, bij HFC heeft het succes gehad, nou ja, hè? Getraind blijven en geoefend blijven, dat je op ja. nou ja, ik zal niet zeggen op de automatische piloot zal gaan, maar dan komt toch weer dat uh, vastigheid waar je eigenlijk ...voor getraind zou hebben... ...dan komt dan uit het doosje van je hersens ploppen... ...en dan helpt hij je een beetje daarin. Nou, ontzettend aardige reactie. Heel erg Super bedankt voor het bellen. En ik weet dat er heel veel gedaan wordt... ...in en om de sportvelden... ...en zeker bij de scheidsrechters... ...want ik wil wel een avondje komen vertellen hoor. Helemaal geweldig. Heel goed. Nou, dat is lief van je. Dank je. Dank daarvoor. voor. Oké, dank je wel. Leuk toch? Nou, ja, terecht opmerking. Ja, ja, ja. Maar ja, ze, ze komt dus uit Zandvoort, blijkt. Ze kan ja. zo bij Zandvoort aan de gang, denk ik. Want ook daar kan het gebeuren. Ja, het kan ook een initiatief van de, vanuit deze vrouw zijn... dat de club benadert. Zandvoort ja, dat bedoel ik. Ze luistert, zegt, ik wil graag komen. Ik, ik, ik, ik nou, wil een avondje ja. reanimatiecursus Maar volgens geven. mij begon ze erover... dat ze ja. ook bij de SV Zandvoort ja? Ja. heeft... Ja. Ja. Uh, maar dan eventjes nee, naar, naar, naar Ted Sarnier stappen... En, uh, en regelen dat in ieder geval de spelers van het Eerste... weten ja. wat ze moeten doen... Ja. En, en de, de coaches en de trainers. Maar bij de HFC zullen ze minder problemen mee hebben... met al die dokters die er voetballen. <lacht> nou, Dat zal ik je vertellen. Nou. Een paar weken geleden speelde uh, het eerste thuis. En toen viel er op veld 4 tegenover het clubhuis viel iemand uh, neer. Ja. En uh, alle dokters wisten van niks. Maar de, de mannetjes die daar de beveiliging kwamen doen... voor de wedstrijd van het eerste... die hebben die man gered. Oh. Ja. En dat is toch mooi als je dan thuis ja, dat speelt is met je eerste. Maar ook degene die... Die jou gereanimeerd hebben. Dat is toch fantastisch voor zo'n man. Dat je denkt van ja ik heb iemand weer uh, het leven gegeven. Ja. ja. Nou, ik, had het, ik, even, ik had het kort geleden over met, uh, met Frans Stijnman Om eens te kijken of we zoiets zouden kunnen opnemen. Bij de opleiding van de scheidsrechters. Mm -hmm. <kwijnt> en Frans zei van. Het uh, zou best wel eens moeilijk kunnen zijn. Als je daar de jonge scheidsrechter zelf voor opleidt. Ja, uh... En die moeten ineens iemand van ja. tegen de 20 of de 30 uh, gaan behandelen. Stel je voor dat het lichaam het spontaan laat afweten... maar dat ze yogi denkt dat het hem komt... omdat hij verkeerde handelingen heeft verricht... dat kost ja, een keer maar maar de, Bij HFC natuurlijk ook allemaal senioren scheidsrechters. Die kun je gewoon dit laten doen. Nee, die, ja, wel, okay. die wel, maar niet de kinderen. Nee, die, die maar, kinderen van 12 13. Nee, maar, maar, we zouden uh, het wel bij die, bij die boscursus kunnen doen. Maar ja, ja goed, het is ook uh, verschil. Er zitten mensen van 16, 17 jaar... Ja, maar maar die van kunnen het wel hebben, hoor. Ja, ja. Nou, nou ja, ik denk dat, denk dat het toch een ik harde beslissing op, is voor iemand... om te zeggen, ja. van: ik ga wel even reanimeren. En ja. ze moeten ribben breken als ze gaan reanimeren. Ja. Nee. Nou, ja, ja, je, stel je voor je, verlicht, je... Licht, daar, er loopt bloed uit je mond... Ja. en ik moet ja. gaan ja. nee, maar de, de, Als er bloed uit je mond loopt, moet je niet beademen. Nou, jawel hoor. De, maar je moet altijd een protocol maken ervan. Als Gij zegt, heb je kaartjes in je zak... maar er staat ook een telefoonnummer achterop... van degene die je meteen moet bellen. Bijvoorbeeld. Goed. Zullen we nog maar even een... Uh, nou, ik wou het eigenlijk het nog even over het Nederlands elftal hebben. Want ja. uh, we hebben dus net uh, de twee laatste wedstrijden gehad van Dick Advocaat. Prachtig gewonnen. Maar allemaal met oude lullen. En ik zou dan zeggen, als je dan die twee oefenwedstrijden hebt... begin dan gelijk met je verjonging van je team. Wat vind jij, Kees? Ja, en... Het lijkt wel of we met elkaar in bed hebben gelegen, want ik ben volledig <laughs> met jij. Dat is niet anders. Maar je, daar hoef je niet voor bij, met elkaar in bed te leggen, nee, nee, nee, Dat zou het nooit gebeuren hoor. Nee. Oh, niet. <laughs> je je nou niet. Ja, misschien op sportkamp een keer. Ja, ja maar dan nog. Ja. Dan ga ik wel op de grond. Ja, dat is goed. <laughs> nee, maar je hebt wel gelijk. Als je nou twee oefenwedstrijden gaat spelen ja. en je wil vooruitkijken in de toekomst, speel dan met degene die dus een potentieel kandidaat is voor Nederland zelf al. Ja, jij bent scout bij AZ. Daar lopen dus op het ogenblik vier jongens... van 17, 18 en 19 geloof ik... Ja. die de sterren van de hemel spelen. Nou, ja. laat die jongens dan de laatste keer meedoen. Nou, uh, precies. Het, het grappige is... De, deze jongens kennen nog geen uh, blokkade in hun hoofd. Want ze zijn nog vrij en onbezonnen. Dus ze maken nog acties... waar je eigenlijk geen rekening mee houdt... maar dat juist... Zorg voor de, de attractie van het voetbal. Ja, maar la, nou, laat ik ja, één laat naam noemen. Laat ik één naam noemen. Frankie de Jong. Ja. Als ik coach, trainercoach was bij Ajax, stond hij bij mij iedere wedstrijd vanaf, vanaf de basis in het veld. Iedere wedstrijd is veel, want hij moet dan ook iedere wedstrijd presteren. Nou, en dan dat kan niet. legt hij hem druk. Maar je zou hem wel zeker eventjes uh, meer laten spelen dan hij nu doet. Maar als je zo naar voren kunt voetballen en ja. zo geniaal bent ja, in je techniek, jongen. Ach, goed, dan moet je er toch in staan? Ja, die oudjes houden ook eigenlijk die plek voor die ontwikkeling van die speler. Juist. Ja. Ja, dat, ik ben het een beetje eens. Kijk, AZ heeft uh, Guus Stil, die uh, dat ook fantastisch doet. Heerlijk. Dus, uh, uit ook, eigen jeugd. Ook die ook andere jongen. jongen uh, hoe oh, heet die? Mijnder, uh, zoiets. Uh, Ten Koopmijnder. Koopmijnder, ja. ja. Dat is ook uit een, een eigen jeugd vandaag. Ja, dat is toch schitterend? Ze zijn binnengekomen als twaalfjarige jongetjes. Ja. Ja, fantastische spelletjes. Ik heb zo meteen een jongetje van negen voor je voor de ja. opleiding bij jou zet. Ik ga me. Uh... komt nou een wesp binnen. Dat komt door jouw hitte, omdat jij praat Dat over is elkaar. Bril ben ik hier. Ja. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik zat hier al te kijken of er tropische brilslang werden gekweken, de er werd gekweekt. De temperatuur is hier ook wel heel aangenaam. Ja, ja die is uit zijn winterslaapje zijn ja. Ik denk het. Jos, uh, een mooie taak voor jou denk ik. Ja, eigenlijk ja. ja. ja. Maar, maar het is een koninginnenwesp, nou, dus, hè? Uh, voordat we gerealiseerd ja. moeten worden, want dat beest is natuurlijk helemaal wild, nou. Ja, ja enorm. Zullen we, zullen we... Even, even, even over de we... treffers van Bas Dost. Want dat is natuurlijk ongelooflijk, hè? Dankzij Dost heeft Sporting Lissabon een uitstekende kans om zich te plaatsen... voor de knock fase van de Champions League. Mede door twee doelpunten van de bomenlange spits... wonnen de Portugezen met 3-1 van de Olympiacos. Ja. Dat fenomeen krijgt ook geen kans. Nee, terecht krijgt hij geen kans. Want omdat je met buitenspelers gaat voetballen. die iedere keer naar binnen komen. en dan weer spits. dus afhankelijk van de ruimte. die ja, dat, je voor maar, maar, maar, hebt. en daar je... is Barst geen type voor. Nee, maar je hebt toch wel dus... buitenspelers. die een bal voor kunnen trekken. Ja, maar dan moet je eerst er zorgen dat er een rechtspoot op rechts staat. en een linkspoot op links. Maar heb je gisteravond van de verliezende ploeg. Uh, tegen Lyon gezien. hoe die rechtsbuiten. 26 keer de bal schitterend voor het doel trok? Ja, maar ik heb. als je echt al iedere wedstrijd gaat bekijken hè, die je kijkt. Ja. en je gaat tellen hoeveel doelpunten te komen via een goede voorzet vanaf de zijkant. Want dat ja. blijft altijd moeilijk verdedigen. Ja. Een bal die vanaf de zijkant ja, voorgeslingerd natuurlijk. wordt. Dan zijn er toch veel meer doelpunten die zo gemaakt worden... dan, dan een, bal die, een steekbal die door het midden wordt gespeeld. Absoluut. Dus ik snap nog steeds niet waarom we altijd naar binnen moeten drijven. Nee, dat moeten we ook niet. We hebben één... kijk, Aljen Robben was wel de trendsetter daarin, maar die kan het. Ja, maar nu ook niet meer zo goed, maar, nee, maar die, die was wel een aanzet ervoor. en misschien moeten we... Ja, als je Baseldocht opstelt of of een huntelaar... dat zijn jongens die juist die bal vanaf de zijkant moeten hebben. Dat zijn ze levensgevaarlijk. En het ja, over... blijkt wel dat die in Portugal gewoon... Eh, ja. met twee ja, normale spelers... Zit ja. je er zoveel maakt op Europees verband in Portugal... Maar ook Dolberg. Die zou ook ballen van, van de buitenkant moeten krijgen. Ja, Yoor, maar... Die heeft de techniek om dat om te zetten in een goal. Dat is ongelooflijk. Maar die krijgt nou toch ook geen bal? Nee, alles wordt achter zijn rug ingespeeld. Ja. en Hij moet iedere keer tussen, tussen de mensen doorlopen. Dan moet hij... Uh, A, snelheid maken, de bal goed aannemen, twee, drie man uitkappen... en dan is het in het centerman, waar het altijd ja. de drugs is. Ja. ja, die jongen komt natuurlijk niet het voetbal naartoe. Nee. Leven Frankie de Jong, zullen ze klonen allemaal, die jongens, zoals Frankie? Ja, nou dat is wel een speeltje die je wat, wat kan doen, ja. Ja. ja. Maar er staan er meer, hoor, want uh, in jonge Oranje wordt best goed gevoetbald. Nou ja, dan nou komen we weer terug bij de eerste vraag. Waarom speel je dan die oefenwedstrijden niet met die jonge gasten? Exact, dat bedoel ik. Ja. Onbegrijpelijk. Ja. Dus geen fysie, dan ben je voor jezelf bezig. Euh, mooie, mooie, mooie ene, dik advocaat, de meeste wedstrijden gewonnen. Maar zijn we ermee gebaat nee. Nee. nee. nee, dan gaan we alleen 6 tegen 6 voetballen in. Ja. <laughs> nee, en weet je, nou komt zo meteen die, die winterstop komt er weer aan. Wat gaat er allemaal niet veranderen, jongen? Utrecht, dat draait als een tierenlier, daar wordt die weggehaald, die, die kleine. Dat is duidelijk. De, de, de, nou. Er gaan zoveel spelers weg met dit uh, gebeuren zogenaamd omdat het Nederlandse voetbal zo slecht is, naar mijn zolen. Moet je eens kijken wat er allemaal gehaald wordt zo. Maar dan komen we terug op het hele begin van het gesprek. Er loopt hier talent genoeg. Dat. En allemaal goede voetballers. En daar moet ik nog bijgeven dat uh, in onze tijd hadden we geen uh, videogames. Maar met die videogames, dat FIFA, International en de, die andere dingen. Die kinderen zijn tactisch al veel verder dan wij vermoeden. Want ze hebben bij dat spel, weten ze wat, 4-4-2, 4-3-3. 4-5-2 en we ja, weten alles hoe dat ja, ja. in elkaar draait. Ja, je hoeft dus, het niet uit te leggen. Je hoeft het dus. minder uit te leggen dan vroeger. Ja. Dus, dus, ja. Ja. We Goed moeten ook niet is. zo paniekrecht doen. We komen echt nog wel uh, bovendrijven. Champions League gaan we niet winnen, maar we gaan echt nog wel. Dat uh, ja, gaat weer heel, heel snel wel winnen hoor, let maar op. Mijn voetbalvisie is gebaseerd om met verzorgd voetbal doelpunten te maken. en om het publiek te vermaken met attractief combinatievoetbal. De bedoeling van het spel is om met plezier gezamenlijk resultaten te boeken... met een spel waarbij er getracht wordt om het spel te domineren. Dat is de voetbalvisie ja. van Kees Nijens. Ja, En met name gericht op doelpunten maken. En niet eindeloos achteruit schuiven en zo lang mogelijk de bal in... Hij valt nu uit, denk ik. Nee hoor. Nee. In, bezit, oh, in bezit houden. Een Hollandse dus, ziekte noem ik het, oh, oh, spelen. Ja. Ja. Lef en fitheid, uitgaande van de eigen krachten en mogelijkheden zo goed mogelijk als team presteren... en waar het individu kan uitblinken, dit alles binnen een goede sfeer. Samengevat, fitheid en snelheid, spelbepalend zijn dominant... aanvallend en attractief voetbal, dynamisch op een zo hoog mogelijk tempo... uitgaande van eigen kracht, initiatiefrijk, met plezier. Waarom doet alleen jouw dames team dat in de hele regio? <laughs> Nou ja, die zijn in ieder geval fit. Maar ik heb nu wel een hoop, ja. hoop geble geblesseerden. Mede door allemaal knieën, kniebanden. Dus Ala uh, la Koen. Ja, ik mag het niet zeggen. Maar ik denk toch wel dat het kunstgas Maar ik vind fitheid uh, is wel een van de pijlers waar ah, je op moet absoluut. draaien. Absoluut. Ja, als is je het, fit bent, dan... Is nee. het raar dat je een jeugdteam uh, stijgeroemen laat doen? Nou, heel eerlijk gezegd vind ik van niet... Behalve als ze onder de tien zijn. Ja, maar zo gauw ze boven de tien zijn... kun je ja, dus rustig je stijgen en doen. En... Er wordt ook afgeraden om, om bijvoorbeeld een bosloop te doen aan het begin. Maar daar maak je rode bloedlichaamtjes aan. Ja, Daarmee juist. kweek je dat ja. er dus de ja. zuurstofopname omhoog komt. Waardoor je dan later als je explosief gaat trainen... het langer kan volhouden. Maar dan krijg je die periodiseringsplannen... met allemaal korte partijtjes en alles. Ik... Uh, er is uh, deze zondag, uh, Ron, en dat vind jij natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Uh, de laatste uh, F1 race. Ja. En ik heb nieuws voor je. Nou. De eerste training: ja, één Hamilton, twee Vettel en drie. Een zekere Max Verstappen uit Limburg. Ja, Goed, het, de eerste training, je weet, het gaat ja, nog nergens over. Maar ja, goed, het is toch maar leuk. Ja, ja, ja, het het Tuurlijk is het leuk, maar ja. ik denk dat, uh, dat het uh, überhaupt de race nergens over zal gaan. Ik denk dat teams van alles gaan proberen. nieuwe foefjes, dingetjes, onderdelen, motoren, enzovoort, enzovoort. Ja. En sowieso denk ik dat uh, zo Max Verstappen denkt, ik geef gewoon vol gas. En ik zie wel waar het schip strandt. Ja. Gaat die motor stuk, gaat die stuk. Ja. Maar moet hij, ook nou, goed, moet hij nou uh, weer uh, met die tweedehands auto rijden? Of krijgt hij nou weer een goeie? Ik weet niet wanneer reed hij met een tweedehands auto. Vorige week, de laatste week. Nou, nou ja, nee, ze wilden een aantal onderdelen niet vervangen. Uh -huh. uh, omdat dat dan weer uh, gridplaatsen had gekost. Zoals we dat zeggen. Uh -huh. Nou, misschien rijdt uh, Ricciardo in die tweedehands auto nu. Want tijdens de eerste training stond hij op 10. Dus uh, ja. misschien scheelt dat. Nou ja, je weet <laughs> het weet niet jongens. Even wat nieuws over Ajax. Ja. Ajax-trainer Marcel Keizer brengt slecht nieuws over Zinkgraven. Hij heeft uh, waarschijnlijk zijn banden, uh, de binnenband gescheurd of verrekt. Zijn kwetsuur moet nog onder de loep worden genomen... maar het is weer dezelfde binnenband als de vorige twee keer. Het blijft maar aan de gang gaan, hè jongens. Zonder, hmm. ja. Zonder voor zo'n jongen. Ja, ja. want uh, als er één goed is, uh, is het hij het. Het is veel meer opbouwend voetbal. Het is aanvallend, hmm. het is lekker. Maar ja, uh, het oefende wel van dinsdag met Borussia Mönchengladbach... die Ajax overigens met tweeën won... ...heeft hij die knieblessure aan overgehouden. Cocu hoopt op beter spel tegen Excelsior. Uh, en dat bedoelt hij mee dat die wedstrijd tegen Pec Zwolle... ...die ze daar uh, met Marcel wonnen. Wat erg eigenlijk, hè? dat Pec die wedstrijd niet kon winnen. Hè? Zonde. Pec maar, is ook zo'n team waar je graag naar kijkt. Oh, heerlijk, joh. Utrecht, Pec, het zijn fantastische ploegjes, hoor. Ja. Leuk. Goede intentie. Uh, Peter Bos blijft optimistisch bij Dortmund. Hij gelooft dat Borussia Dortmund nog aan de praat kan krijgen... en heeft ook nog uh, alle vertrouwen in zijn ploeg om zaterdag... in de beladen Streekbergie derby in eigen huis tegen Schalke Nervier. Een goed resultaat, te boeken. Interessant, hè? Jullie hebben het helemaal nog niet over Feyenoord gehad, joh. Nee, daar gaan we het ook niet over hebben. <laughs> Protest houdt het Chinees voetbalteam aan de kant. De Duitse voetbalbond, DFB, heeft een serie oefenwedstrijden... die het Chinese 11 120 zou gaan spelen tegen clubs... uit de regionale Liga Zuidwest voorlopig uitgesteld naar volgend jaar. Vorige week doken er bij het eerste duel in Mainz demonstranten op met Tibetaanse vlaggen. Volgens de DFB werd het duel daarna misbruikt om een boodschap te verkondigen... die kwetsend is voor de Chinese voetballers, begeleiders en toeschouwers. VVV Venlo die heeft Mink Peters gestraft. Hij mag niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Trainer Maurice Stijn heeft de huurling van Real Madrid disciplinair geschorst. PVV laat niet weten wat Peters heeft met Daan. De 19-jarige middenvelder liet zich dit seizoen verhuren aan de club uit Limburg... omdat hij veel minuten wilde maken. Na 12 competitiewedstrijden wacht hij echter nog steeds op zijn debuut in de eredivisie. Dat doet ook lekker, hè? Meerkamster Broersen scheurt kruisbanden af. Wat is het toch met al die kruisbanden, Kees? De 27-jarige Meerkamster heeft haar achterste kruisband afgescheurd. Broersen liep de zware blessure op bij een valpartij op de training. Op Kunstras waarschijnlijk. Nou, ik, uh, ik heb geen idee, maar ik denk dat uh, het 5 december eraan komt... en dat uh, onze Sint een uh, doos kruisbanden moet meenemen. <laughs> ja, het is echt, het is erg... echt absurd. Ja. Nederland voelt de hete adem van Tsjechië in de nek. Nederland moet serieus vrezen voor de twaalfde plek op de Waver coefficiëntenlijst en daarmee een rechtstreeks Europa League-ticket voor de bkt van 2019. Hoewel Vitesse gisteren een kostbaar punt pakte op bezoek bij Lazio wordt Nederland op de ranglijst op de hielen gezeten door Tsjechië... dat nog met drie clubs actief is in Europa. Terwijl Slavia-Praag 0-2 tegen Maccabi Tel Aviv... Victoria Pilsen 2-0 tegen Sterf Boekarest wist gisteren te winnen in de Europa League... terwijl Vastaf Dzingen verloor met 1-0 tegen Sheriff Tiraspol. Het zou vreselijk zijn als je niet eens daar meer mee kan doen. Nou ja, dan wordt het echt wel vervelend, ja. Ja, ontzettend jammer. We zijn er bijna door, Kees. Ik wil je hartelijk danken uh, voor jouw uh, uh, geweldige inbreng in dit programma. Uh, Sportman van het jaar, ja, dat wilde jij nog even vermelden. Nou, ik wil, ik al wil alleen gang, even vermelden dat ja. Jos Verstappen heeft besloten om daar niet aan mee te doen. Max, er, Max Verstappen, sorry. Hij prefereert in eerste instantie uh, vakantie, maar hij zegt van... ja, kijk, als ik nou de wereldtitel heb gehad, dan wil ik wel komen... Maar ik heb na nou gewoon een paar wedstrijden gewonnen. Dus ik geef de prijs liever aan een ander die het echt toekomt. Maar dat is toch geweldig, dat is geweldig goed van die jongen. Hij ja, vorig ja. jaar heeft hij die prijs gekregen. Wat ja. moet hij nou weer? Moet hij dan allemaal jonge sporters die zit barsten trainen de hele dag? Ja. Omdat hij twee gewonnen. heeft. Inderdaad, zo gauw die wereldkampioen is wordt hij weer sportman van het jaar. Ja, ja toch? Ja. De ja. directeur van uh, Jumbo, die Frits van Eert, is weer van plan om in 2018 een editie te organiseren voor het uh, F1-spektakel. En opnieuw zal hij proberen Max Verstappen daar naar binnen te krijgen. Nou, dat is leuk. Dus dat is ook leuk. Ja. Ik heb een heel raar bericht uh, trouwens. Rubinho uit Brazilië is in Italië veroordeeld ja. wegens groepsverkrachting. Ja. Negen jaar de bak in. Ze zitten nu te wachten op een uitlevering. Goed zo. Ja. Nee, nee. nee. Ja, hij moet uitgeleverd hij worden. Hij moet uitgeleverd ja. worden, ja. En Sari van Veenendaal, de keepster bij de Oranje Dames. Die keept niet tegen Slowakije. Heeft helaas een blessure. Sari die van Arsenal afkomt, die wordt vervangen door Angela Christ. Nou, dat is ook een aardig keeper hoor. Ja. Die ken je ook al, okay. Kees. Ja. We zijn de mannen. Ja? ja denk ik. Mag ik, ja. uh, gaan, uh, uh, Kees, pak even die, die, die microfoon. Wat ga jij doen zondag? Je gaat naar Hillegom. Wat ga je morgen doen? Uh, morgen staat op het programma om uh, bij Hoofddorp uh, wat wedstrijdjes te bekijken. En dan krijgen we s'avonds een uh, paar vrienden te eten. Dus dan moet ik koken in de keuken. Heen. En zondagochtend dan, uh, beginnen we met Hillegom Dames 1, dan Hillegom Dames 2 en dan Hillegom 1. Ron, ga jij naar Amsterdam zondag? Naar de ja, daar gaan we even kijken, ja? Ga je ook ja. naar het tweede om elf uur? Nou, dat red ik niet, want ik heb eerst nog uh, golfles. Dus uh, ja, ik dat kom is uh, naar deze, Ja, natuurlijk. Jos, jij ga je nou, nou eindelijk ik, eens naar de eerste uh, uh, uh, kijken? Uh, nou, daar heb ik waarschijnlijk geen tijd voor. Want ik moet de hele zaterdag zo'n beetje weer bij HFC ja, zijn. Maar je je de zondag, dus, hoor, dus, uh, ja, maar je spelen zondag, hoor. Maar op zondag moet ik weer een eigen ja, nee, Ik heb En uh, de afgelopen uh, keer heb ik uh, hem één helft kunnen strikken. Ja, ik rust weg, terwijl we al ongelofelijke man zeg. Maar op zondag mag ik ook weer de. Wedstrijdfluiten, morgen de hele dag op AFC voor de scheidsreisbegeleiding. En zondagmiddag heb ik, uh, ja, wij krijgen uh, ook mensen op bezoek. We stonden ermee. Er ook koken, dus dat is ook leuk. Jos, bedankt ja. Kees. Hartelijk ja, nee. bedankt. Jij bedankt. Je okay. je hebt het geweldig gedaan. Het, het lukte Wat te weer. Wat een tegenneut, hè, die Ron? Tot ja. volgende kan het toch maar even. He? Je mag hey. iedere week, hoor. Ja. Ik zie jullie volgende week. Ja, ja, ja daar zit er dik in.